Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In ampelgepakt opgepakt die haar vrienden meer dan 10.000 euro korting gaf. 19-jarige vrouw werkte als vakantiekracht in een warenhuis in het centrum van de stad. De vrouw kwam aan het licht toen een beveiliger zag dat klanten met tassen, luxe kleding en lingerie wegliepen... terwijl er maar weinig geld in de kassa bij kwam. Koninklijke Horeca Nederland is niet blij met het voorstel van GroenLinks voor gratis water. GroenLinks wil dat restaurants en cafés gratis kraanwater op tafel zetten als mensen dat willen... Volgens Kamerlid Klaver vinden klanten het vervelend als ze alleen een duur gebotteld en milieuonvriendelijk watertje uit het buitenland kunnen krijgen. GroenLinks roept mensen op een petitie op internet te ondertekenen. Als 25.000 mensen dat doen, dient de partij een initiatiefwet in voor gratis water in de horeca. Koninklijke Horeca Nederland vindt het voorstel van GroenLinks belachelijk. Volgens de organisatie is het de eigen keuze van ondernemers of ze gratis water willen geven.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 De Olympische Spelen hebben de Nederlandse zelfsters Lisa Westerhoff en Lopke Berghout een bronzen medaille behaald. In de baai van Weymouth kwamen de twee in de medal race als zesde over de finish in de 470-klasse. En dat was genoeg voor een derde positie. Het goud ging naar een Nieuw-Zeelands duo vier jaar geleden. De Olympische Spelen in Peking won Berghout nog een zilveren medaille. Het weer. Vanmiddag veel zon, ook wat stapelwolken, zo'n 21 graden. Ook morgen flinke zonnige periode en wat stapelwolken. En dan wat warmer dan vandaag met 20 graden op de Wadden en 24 in het zuiden. Dit, was het... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstap voor de Koentenel 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Knoppen te Bresseplein 2. En de N15 Rosenburg richting Europoort is dicht tussen Rosenburg en Afrit-Briele. Dat komt door een ongeluk.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, de Euro Breakdown. De vrijdagmiddag vier minuten over de klok van vieren. Op weg naar de nummer één van Europa. En natuurlijk ook op weg naar jouw vrije weekend... 22 jaar van Van de Euro Breakdown, aflevering 31 en vandaag weer 3 augustus van 2012. Deze week in de lijst zitten 20 stijgers, 3 zittenblijvers, 15 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat twee plaatsen eruit moeten. Moon5 en Woodclavia de p van na 15 weken. En Lambert en Bruno Mars never close to rise, na 14 weken.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 Skeezer, please, I'm in a visa. Just like these not my own sneaker Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call up yo. Come someone in them little mini services out. I see some good girls, I'ma turn them out. Okay, hey, bottle, sip, bottle, guzzle. Oh. I'm a bad bitch, no muzzle. Bottle, sip, bottle, gazo I'm a bad bitch, no muzzle. Let's go. Plaatsen. De studio klus uh, doet wel weer goed. In de zesde week gaat de uh, Eros in Apollo omhoog van uh, 16 naar 14. And it is all blue I see a sunset No. They're in the feeling En de Freedom Song in de 5e week omhoog van 15 naar plek nummer 12. William en Eva Simons This is Love daarvoor op de 4e week van 18 uh, omhoog naar plek uh, nummer 13. De studio Killers, Eros en Apollo we ook nog in de 6e week omhoog van 16 naar 14. Assurance Cream 7 weken in de lijst. De vorige week stond hij op 11 en ook deze week blijft Hij zit op uh, plek nummer 11. Thinking about what I do to that body I get you like verder omhoog en komen ze terecht op de tiende plek we gaan dan de echte top 10 in komen we komen dan bij nummer 9 show call call en neemt vorige week nog 10 ring in de zesde week gaat ze weer een plekje omhoog 6 blijven zitten, Rudimental en John Newman. Feel the love in de vijfde week. En dan je nog de plaats van Oval City en Coral Ray in Coralway, Jepsen, Good times in de derde week omhoog van 9 naar 8. En Cheryl Cole, Coleman en uh, Emory ook. is nu omhoog van 10 naar 9. Zij staat 6 weken in lijst. En de lijst. Nummer 7 voor je niet. Die was van Will and the People. Line in the Morning Sun zakt in de negende week van 5 naar 7.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 Popping, pop to molly Dirty bass, we so bad about it Too legit, we can't quit the party Super freaks, no Illuminati So, one, two, hit the booze we on you, two, nothing to lose So let it loose, cause the sheep don't sleep like ba ba ba Drop low to the LO. o gotta get mo So clap your hands, clap, clap your hands I got nothing but love to give Turned up, you don't hear me though Here's a love for your stereo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 Fundamental, John Newman en Feel the Love vinden we deze week op 6. Will and the People, Line in the Morning, Sun op 7. 8 is er voor All City, Call of Japs and Good Times. Share a call, call my name op 9. En Moon 5 maakt top 10 compleet met One More Night. En nu nog één plaat, wonder te goed. Dat is ook de nummer 1 van deze week. Volgende week eh, laat ik jullie een weekje met rust op deze vrijdag. Dan eh, is er gewoon eh, de muziekboulevard op vrijdagmiddag.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 Enfocado, escribiendo cositas desesperado y viendo una cosa nueva, lao, lao. La. Ja, het is maar goed dat wij er zijn, als dat ik er ben en, en dat ook Want het uh, mp3 is opgehouden En dan helaas, uh, zo dan meteen hebben we het weekend in over uh, ongeveer uh, zes minuutjes uh, Met onder andere een uh, grote megamix van uh, DJ Pepper Hij is hier in de studio ook een keertje En uh, we hebben ook nog Mark van Rijswijk Die komt ook nog even langs aan de telefoon En nog veel meer, een geweldige presentatie van uh, Toby en, uh, en mijzelf Toch Toby? Absoluut Mooi uh, ja, dat hoor je allemaal uh, na het nieuws zometeen. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook nog wel wat leuke nieuwtjes. We hebben ook onder andere nog een beetje Olympische Spelen. Het is bijna afgelopen. En dat betekent dus dat, uh, dat we even een uh, terugblik doen op de Olympische Spelen. En uh, dat alles zie je zometeen en hoor je zometeen hier op Radio CFM. Na het nieuws van 5 uur. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.